5 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de 17 eurolanden zijn het vannacht in Brussel eens geworden over een gemeenschappelijk toezicht op de banken. In ruil voor dat toezicht kunnen banken direct steun krijgen uit het Crisisfonds ESM. Dat maakte president Van Rompuy van de Europese Raad bekend na crisisoverleg. Het overleg tussen de regeringsleiders van de eurolanden volgde op de EU-top, waar ook de leiders van niet-eurolanden bij waren. Centraal in het crisisoverleg stonden Spanje en Italië. Zij eisten acute steun en willen dat de rente op hun leningen omlaag wordt gebracht. Het direct herkapitaliseren van banken vanuit Europese noodfondsen was een wens van Spanje. Een hoge militair van het Syrische Verzet zegt dat het regime 170 tanks in de richting van de Turkse grens heeft gestuurd. Volgens hem is niet duidelijk of de tanks verplaatst zijn vanwege de spanningen met Turkije... of dat ze bedoeld zijn voor een aanval op opstandige steden en dorpen in Syrië. Spanningen tussen Syrië en Turkije zijn hoog opgelopen... sinds Syrië vorige week een Turkse straaljager neerschoot. Gisteren heeft het Turkse leger versterkingen naar de grens gestuurd. Bij de Fiat-fabriek in Zuid-Italië... hebben de werknemers afgelopen avond vier uur gestaakt. Ze protesteerden tegen een nieuwe ontslagwet. Die staking viel samen met de halve finale... tussen Italië en Duitsland op het EK. Fiat zegt in een verklaring dat dit zonder twijfel... het werkelijke doel van de staking was. Italië won met 2-1 van Duitsland en speelt zondag de finale van het EK tegen Spanje. Rafael Nadal is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld door de nummer 100 van de wereld, de Tsjech Lucas Rosol. Hij rekende in vijf sets af met Nadal. Het is voor het eerst in zeven jaar dat Nadal zo vroeg werd uitgeschakeld. Dan het weer, wisselend bewolkt en droog, overdag wolkenvelden en zonnige perioden. Smiddags in het zuidoosten kans op een bui, het wordt 20 tot 25 graden.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 Nog een uurtje vragen en antwoorden. Dus grijp je kans en bel even met je vraag... als je hem nog wil voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. 0800 1121 of een mailtje naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Of uh, even twitteren naar apenstaatje-nachtzuster. Of even je melden op de chat en die vind je op www.nachtzuster.net... waar je ook een lijstje vindt van alle vragen die vannacht gesteld zijn... Nog een paar zijn niet beantwoord, zoals die vraag waar het al best wel lang over gaat, namelijk de Duitse boeken. Duitse boeken staat de, de tekst aan de zijkant ondersteboven. En uh, ik kreeg nog een hele mooie tweet daarover toegestuurd. Daar moest ik uh, wel een beetje op lachen, omlachen. Die, uh, dat was natuurlijk de ultieme verklaring van uh, Remco Jasper. Heel vroeger liepen de Duitsers en Fransen altijd op hun handen. Daarom staat de titel andersom op een boek. Ja, dat zou het kunnen zijn. En er zijn al een hoop verklaringen voorbij gekomen. Maar afdoende voor mijn gevoel nog steeds niet. Dus mocht je er iets van afweten van uh, um, ja, typologie... of uh, in ieder geval waarom op een bepaalde manier titels worden gedrukt op een boek... bel dan even naar 0800-1121... Welke vraag is nog meer? Niet beantwoord. De vraag van Johan over de nummers die staan op de voorkant van zieke auto's. Twee cijfers, dan een streepje en dan drie cijfers. Heel verschillend. Wat betekenen die nummers op de ambulances? 0800-1121, als je dat weet. En Timo wil nog steeds weten waar het woord plutocratie vandaan komt. 0800-1121, had ik het er net even over. Ik probeer altijd een plaat te draaien naar het onderwerp waar het, het laatste over ging... En toen zei ik eventjes van, ja, plutocratie, daar uh, weet ik eigenlijk geen plaat bij. Maar toen kreeg ik van Jos op de chat al meteen de tip... draai dan gewoon België van het goede doel, want het gaat ook over Pluto. Ja. Heel een leuke plaat ook. Het goede doel dus.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 Heen. Ik kan niet naar China, ik wil niet naar China, dat is me te druk. Cool. België, België. Van het goede doel was dat. 0800-121. Uh, Alfred? Lijn gebleven. Wat uh, zeg je? Uh, Wat? Wat? Ik ben nog aan de lijn gebleven. Oh ja, want je zat nog midden in je verhaal. Ja. ja ik had dus, uh, <laughs> ik was je alweer vergeten. Dat is echt wel de verklaring, want, want ook oude Nederlandse boeken. Ik heb hier een boek, Geschiedenis en Techniek van het Skiën. Ja. Yeah. Dat, je moet er zelf om lachen. En die is dus ondersteboven, dus uh, op de Duitse manier. Maar wat is dan, wat is dan de verklaring? Die, die, die standaardisering dat op een gegeven moment de, de, in een, per land... Dat de, dat de uitgevers gewoon in verband met boekhandel... zodat je dus, het uh, uh, uh, allemaal op dezelfde manier bekijkt. En ik heb ook bijvoorbeeld een boek uit Israël en, uh, over de berg Karmel. En dat is dus, uh, begint dus aan de voorkant... Voor onze voorkant. Uh, begint in het Engels. En vanaf de achterkant. Uh, uh, for, is dus voor uh, Hebreeuws. Ook in omgekeerde richting lezend. Van achter naar voren bladerend. Dat is ook in Arabische boeken. Gaat ook van achter naar voren. Ik heb dus uh, Arabische uh, wenskaarten gehad. Waar dus in, inderdaad die dan. Als je het plaatje. En dan zit dus de, de, de, de, de vouw aan de rechterkant. Zodat je hem naar links. Oh. Of, uh, uh, links openmaakt. Maar, dat is dus gewoon in feite. Nee, maar het is nog. Ja, ik vind het heel vervelend. kijken. ik wil heel graag zeggen: jee, het is opgelost, uh, vraag afgerond. Mm -hmm. Maar voor mijn gevoel klopt het gewoon niet. Want als we nu, we nu wenskaarten. Als opeens alle wenskaarten uh, aan de rechterkant openvouwen, terwijl dat helemaal niet handig is, want boeken lezen we ook andersom. Ja, en nee, we nee, zeggen maar ja, dat, maar ja, het nee, is gestandardiseerd. Kijk, ja. in een bepaald land wordt het dus gestandardiseerd. Dus in Arabisch. Nee, ja, nee maar ik begrijp, ik weet wel wat standaardisering is. Maar ik vind het gewoon heel raar dat er in een land als Duitsland iets gestandardiseerd wordt. wat gewoon helemaal niet handig is. Dat is wel handig. Als het is... Je net, dus dat boek van wat ik dus dat, over dat Afrikaanse volk. Ja. Dus als ik dus dat gewoon in de hand heb. Dan, en ik wil naar de zijkant kijken, dan krijg ik het op de Duitse manier meteen. En anders moet je dus maar, nog, nog een Alfred hoe Hoeveel boeken heb je? Uh, 3000. Uh. 3000. Hoeveel daarvan heb je in je hand? Ik heb dus op het omenlijk alleen dus dat Duitse boek. Ja. En ik... hoeveel daarvan liggen met hun achterkant op een plank... of een, op de grond of een tafel? Of een... Ja, de meeste. Maar als je het ter hand neemt... en ook in, als je het in de kast zet... en als alle, alle titels in dezelfde stand staan... In de, dus in, in Duitsland hebben ze ervoor gekozen. Dus dat is standaardisatie. Dus ze kunnen op een gegeven moment wel ervoor kiezen. Want dat ene Duitse boek was dus voordat ze dus dan in Duitsland hadden gekozen... om het andersom te zetten, want dat was ja. dus dat boek... wat op de Nederlandse manier... Ja, en was... toen werd er gewoon nog besloten van... nee, dit is handiger, want als het dan ergens ligt kun je het lezen. Ja, nou ja, of het... en de handigheid is dus... Van, van op welk moment wil je het lezen. Maar overigens, uh, ja, daar kunnen we lang en breed over doorgaan... maar plutocratie... Ja. <laughs> plutos is dus gewoon het Griekse woord voor rijkdom. Rijkdom? Ja, ja nou, dat, dat was dat ook het... alles wat hij even wilde weten. Ja, dus plutocratie is dus... De, ja, nou is ja, de, de, de heerschappij van de, de, de rijken, rijke, dat de klopt. De rijken, ja. net als de democratie van de is ja. of sociocratie of aristocratie... En ik heb een vraag. Of tenminste, oh. ja, dus afgezien nog van, de, van de malaria, dat is een parasiet. Dus het is dus een zeker percentage. Uh, dus niet elke malaria mug is er meteen, uh, brengt malaria over. Maar alleen als de, toevallig dus de parasiet erin zit. Oh. Net zoals bij de knoet. Ja. Uh, gaat het ook zo. Dus dus. En uh, de teken. Ja. Yeah. Daar zit ongeveer dus een. Lime. 40 40% van de teken in Nederland, en dat is bijzonder hoog... Eh, is drager van het, eh, van het eh, virus. Dus als de... Eh, terwijl het Europees op 10% ligt. Dus de meeste tekenbeten in de meeste landen zullen gewoon veilig zijn. In Nederland loop je een groter risico omdat daar 40% kunnen een besmetting geven. Ja, nou ja, het is. Um, uh, uh, uh, uh, ik, ik zit even met in, met in mijn hoofd die teken, want ik vind 40% echt heel veel. En ja, als je nee. doet... ja, 40% is dus heel veel, dus 35-40% of Ja, dat vind ik echt heel veel. En dat, de staat dus Nederland, er staat erom bekend dat het dus inderdaad uh, relatief hoog gevaarlijk is. Dus aan en Brok... dat is een hele nare rotziekte ook weer, ja, die ziekte is, van lui. Ja. ja. Goed, maar, maar je had eh, een vraag, zei je. Ik had ook nog een vraag. Ja. Dat heeft ook wel iets met links en rechts te maken. Daar ben ik altijd al mee bezig geweest en linkshandigheid en, en waarom het DNA dus alleen maar rechts draait. En, en, en, en suiker, uh, uh, dus, uh, dus het ene soort suiker is dus dan wel en het andere wordt dus gewoon door het lichaam niet gebruikt. Uh, maar uh, als je een uh, trekvogels, die broeden hier... En overwinteren in het, in het, in het, op het zuidelijke halfrond. Heel veel ja. vogels. En eh, nou ja, wij zien dus eh, eh, de zon als we dus naar het zuiden kijken. Hè, dus in het oosten opkomen. En dan zien we het voor ons langs gaan. En, in de, en aan de rechterkant weer ondergaan. Op het zuidelijke halfrond is dat net omgekeerd. Ja. Zijn er nu ook vogels die dus dat ook omgekeerd. En in het zuid, op het zuidelijke halfrond broeden. en bij ons komen overwinteren. <laughs> dat zou dus net zo goed kunnen. Dat, zei, dat, dat moeten dan um, ijsvogels zijn of zo, die het lekker vinden in de kou. Nee, nee, nee, nee, die bij ons, die bij ons in de zomer. Dus voor hen is dat. Oh, die komen overzomeren. Dus, in onze zomer is het in Australië winter. Oh. Dus dan gaan dus de Australische vogels die daar zo'n eieren hebben gelegd, gaan die ook dus dan naar het Noordelijke halfrond om dus dan de warmte op te zoeken. Maar is, uh... In hun en in, in de Australische winter. Nou, dan komen ze niet naar ons, denk ik. Maar misschien naar Italië. Nee, goed, dus, ja, dus daarom dus een aardige. <laughs> maar het is dus het omgekeerde. Hè? Dus want, want... Ja. Ik, ik, ik kom ook alleen maar trekvogelbeschrijvingen tegen wij. Dus inderdaad. De broedgebieden staan op het noordelijke rond aangegeven. En, uh, uh, nou ja, zelfs de, de walvissen, dus die hebben dus dan bij Groenland een paar gebieden aan... Uh, <coughs> of nee, een paar gebieden hebben ze dus bij, bij Afrika. En dan worden en, ze drachtig En dan, nu komen de jongen dus uh, de, uh, dan, dan, dan, dan bij Groenland in de buurt. Maar ik vind het echt een goed idee. Ja. Zijn er ook vogels die bij ons komen over zomeren? Ja, dus overwinteren van, vanuit Australisch oogpunt bezien. Oh. Of vanuit Zuid-Afrikaans... Eh, en het vliegen. Ook. Nou, maar Zuid-Afrika, daar is het toch nooit zo koud dat je beter hier naartoe kunt gaan? Nou, jawel. jawel. Ja? Het, het, is, het ligt ongeveer dezelfde vergelijkbare eh, temperaturen. En, en, nou ja, in ieder geval, Chili heeft dus tropisch aan het noorden en een pol polair aan het zuiden. dus. Oh. Zuid-Afrikaanse, Amerikaanse landen. Maar dus, zijn er dus inderdaad trekvogels of trek... Uh, hè, dus de, kijk, de olifanten hebben ook wel een beetje trek... maar dan uh, is het meer achter het water aan. Nou, vogels of uh, olifanten hebben meestal grote trek... Ja, neem maar niet de gevoel. Nou, relatief kleinste blijven in de Kalahari. Goed. goed, tot zover. Uh, zijn er trekvogels die bijvoorbeeld uit Australië of Afrika naar Nederland komen om te ja, overzomeren? Naar niet, maar dan naar, Ast naar China. Ja, precies. Naar warme gebieden in Europa komen om te overzomeren. Ja? Ja? Tevreden? Ja. Yep. Ik ben benieuwd of het nog lukt. Dankjewel, Alfred. Oké. Okay. Dag 0800 1121. Jan. Hé, daar ben ik. Daar, helemaal in de verte. Echt Ja, je zit op je car kit. nee, ik heb eruit gehad, maar ik heb een nieuwe telefoon. Maar ik heb er al spijt van weggebracht. Nou, dat zou ik ook hebben. Als dit je belkwaliteit is, dan zou ik goed de pest in hebben. Wat is het een Ericsson uit 1997? Weet je, dat is al een vier Dit is echt verschrikkelijk. Ja, ik zou hem moeten stellen dan. Nou, dan moet je heel duidelijk articuleren. Wat zeg je? Ik zit hier in een verschrikkelijk dure microfoon te praten, hè Jan. Ja, met een plompkap. Wat zeg je? Met een Wacht even, Jan. Wacht, Jan. Jan! Ja. Ja, ja, ja, dit is echt te erg. Dit wordt hem niet. Wacht, blijf even hangen. Dan ga ik even, terwijl ik met de volgende persoon praat, even aan wat knopjes draaien. Oké. Okay. Of dat laat ik iemand doen, natuurlijk. Ja, uh, tot zo, Jan. Alaida! Ja. Hallo, ach, oh, dat klinkt heerlijk. Die ambulance-nummers? Ja. Die zijn voor de oproepbaarheid. Waar zijn ze voor? Oproepbaar. Oproepbaarheid? Ja, want. Ja. Anders gaan alle ambulances één punt, hè? Ze worden op dat nummer weggestuurd. En u moet het echt even uitleggen, ik begrijp het niet. Nou, de centrale zegt, ambulance 68, ga naar die en die straat. Ja. Maar als de centrale zegt, een ambulance, naar die en die straat, ja. dan rijden twee of drie heen. <laughs> Ja, dat zijn die nummers. Ik heb het zelf een keer door, dus gevraagd. Oh, oké. Okay. Nou, Want dat verklaart het ook. Toen zeg ik van, wat zit er, waar, waarom zit dat nummer daar? En ze hadden dus om dat op dat nummer. En ja. dan gaan de twee, drie achter elkaar heen. Ja, nee, dat klinkt heel logisch. Ja, dat is het ook. Ja. Dus. Maar dan is het nog steeds zo dat als het nummer bijvoorbeeld 1, 2, streepje 3, 4, is. Dat die 1 ja. en die 2 voor het streepje en die 3, 4, 5 achter het streepje toch iets betekenen. Maar dat kan met, dat kan met de plaats en de streepje. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Alaida. Zo so simpel is het. Ja, we laten het ook niet ingewikkeld maken. dan. Nou, dankjewel. Nee? Hey, doei. Doeg. 0800 -1 -1 -1. Ook voor nieuwe vragen, want volgens mij zijn ze bijna allemaal beantwoord. Eigenlijk zijn ze gewoon allemaal beantwoord. Behalve die rotvragen over die titels die verkeerd om op de boeken staan. Die is wel beantwoord natuurlijk, al 19 keer. Maar ik twijfel nog steeds een beetje. En uh, Alfred nieuwe vraag over ook trekvogels zijn... die komen over zomeren in de warme gebieden van Europa. 0800 -1 -1 -1. Jan? Ja, over 600 meter het vijf stil. Ja, en dan, dan wordt het ook niet beter. Nee, jawel, over 600 meter. Ik ben nog aan het rijden. Ja, dan hoor ik het geluid van de auto niet meer. Heb je nog 600 meter de tijd, dan zet ik hem af. Ja hoor, ik heb nog wel... Nou, inmiddels is het 400 meter, hoop ik. Inmiddels 300 meter. <laughs> Rij je in een vrachtwagen of in een gewone auto? Ja, vrachtwagen. Oh. oh, dan moet je wel even heel voorzichtig doen, hè? Ja, natuurlijk dat doe ik altijd. Ik vind het toch altijd een beetje griezelig. Ik heb echt respect voor hoe jullie die grote auto's onder controle houden, meestal als ze niet kantelen. Nou, dus uh, ieder zijn vak, hè. Ik heb ook respect voor hetgeen wat jullie doen met de radiomarkt. Ik zit gewoon een beetje met mensen te praten. Ik heb niet eens hetzelfde praten. Ik ben nu de achttijd daar, en ik ga over honderd punten stoppen. En waar ga je dan parkeren? een parkeerplaats, bij een beginpunt. Oh, oké. Okay. over oh, zo'n grote vrachtwagenparkeerplaatsplek. Ja, zo'n grote vrachtwagenparkeerplaats. Heb je wel eens gehad dat je ergens ingereden bent in een straat? En dat je dacht, ja. ik rij verkeerd, en dat je hem er niet ja. meer uit kreeg? Ja, nou, ik, ik ben er altijd eruit gekomen. Maar uh, ik heb wel eens ooit, uh, dat noemen wij in termen, peentjes gezweet. Ja, ja, ja. En wat doe je dan? Moet er dan iemand bijkomen om een beetje aan te wijzen? Of stap je dan zelf uit om even te kijken waar je heen kunt? Ja, uh, zelf uitstappen en vragen of dat er iemand even kan kijken of dat erin... Een... Want het, het, het, het, het ergste is als er verkeer achter je uh, de straat in komt Ja, en het hoopt zich maar op. En je moet dan achteruit de straat uit. Uh, dat, is, uh, dat is wel vervelend, ja. Ja, ja. De, maar dat klinkt nu alsof het je iedere week wel een keer gebeurt, Jan. nee. Het gebeurt me nou gelukkig vrijwel nooit meer, want ik rijd nou dezelfde route en ik weet waar ik terecht kom en ik hoef niet meer te zoeken naar het het is allemaal hetzelfde. Ah oh, oké. Okay. En wat is dit voor telefoon? Ik ben echt heel nieuwsgierig, het is geen ja, reclame. Dus... Het is zo'n Galaxy S2 of S3 oh. of S2, dat is een touchscreen en weet ik allemaal wat en uh, alles zit erop en eraan, ik kan ermee whatsappen en wappen Je en Je kunt er en alles en mee telefoon. behalve jezelf verstaanbaar maken. Ja, behalve het bellen, het is een schrikkelijk ding. <laughs> In mijn handen gaan slapen van het vasthouden. Het is echt zo'n groot, beeld, zo breed beeld tv weet je wel, bijna. Had ja. ja, we... ik hem vasthouden, echt waar. Maar ik krijg krampen in mijn vingers van het ding vasthouden. Zo groot is hij. Ja, dat is gewoon niet normaal. Lach maar. Nou ja, maar... maar zal ik me vragen? Laat ze ja. me maar snel doen, ja. Ik, ik, ik schakel eigenlijk net in. Ik denk een uurtje geleden. En toen hoorde ik dat er een vraag was over een ambulance. ja. Over dat nummer. Ja. Dat nummer, dat weet ik wel. Dat is een identificatienummer. Ja. Dat, de, de eerste drie nummers is het rayonnummer waar de ambulance uh, gestationeerd is. En de laatste drie nummers is het nummer waar, waar die, uh, de centrale mee oproept. Dus iedereen heeft zijn eigen nummer. Aha. Kijk. Ja. Dat wilde ik horen. Ja. Maar ik heb ook een vraag over een ambulance. Ja. Heel toevallig. Ik heb uh, gisteren, en daar heb ik wel weer vaker gezien, een ambulance van een dokter, van een huisarts, dat is een, is een huisartsambulance, maar die voeren blauwe kentekens. En dan dus vraag ik mij af waarom dat dat is. Blauw kenteken? Is dat dan niet gewoon ja. dat je overal mag parkeren? Dat weet ik niet, maar blauwe kentekens zijn voor, voor mijn gevoel voor taxi's. En wat is die. Oh, is dat een tak? Ja, dan mag je waarschijnlijk op bepaalde dingen, bepaalde plekken wel door waar je anders niet door mag. Ja, want die, die ik durf het bijna niet te zeggen, maar die esculap, ja. dat is dat, uh, uh, dat slangetje om zo'n uh, nou, paaltje ingewonden, ja. zeg maar. Dat was vroeger altijd een symbool. Dat zie ik ook nooit meer. Vroeger was dat een soort symbool dat je wist van, oh, dit is een arts, dus die moeten we geen, geen bekeuring geven. Ja, klopt. Die hadden dat onder de binnenspiegel van de auto. Is ja, dat, dat klopt. Ze hebben een sticker. Ja, dat klopt. Maar dat is volgens mij niet meer. Nou, dat weet ik niet. Maar ik, ik, kijk, zo'n doktersambulance, waar iemand niet in kan liggen, maar gewoon waar mensen mee, mee in kunnen zitten. Ja. Kijk, dat, die valt ook wel op, want die heeft gewoon geel en die heeft die, die strepen erop. En dat is allemaal van de buitenkant, wel zichtbaar. Maar ook zwaailampen en sirenes. Alleen ze hebben blauwe kentekens en dat vind ik dan vreemd. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook vreemd. Ja. Ja. Nou, ik ga ja, op zoek en, naar en dan een heb antwoord. Ik nog een vraag, ja? En dan heb ik nog een vraag over een ambulance. Waarom gaan we als, als we de ambulance ingedragen worden altijd met het hoofd het eerst naar binnen? Dat vind ik, zo dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Eerst hoofd naar binnen? Ja. Ik probeer je ligt me... op een brancard, je wordt de ambulance ingedrukt... En dan ga je altijd eerst met je hoofd naar binnen. En ik heb altijd zoiets van, ik moet altijd maar zien waar ik terechtkom. En dan denk ik, ik, zoiets, ik zou dan vragen of dat ik andersom mocht. Ja. Maar waar, waarom stel zou je, je vragen of je andersom krijgt? mocht? Ja. Maar stel je voor dat die ambulance een aanrijding krijgt. Dan, dan schuif je van de, de Brancara's je ja. met je giegel tegen die midden als die chauffeur zit, breek je je nek, nou, dan, heb je, dan heb je wel wat meer band nodig als, als jullie bij hebben. Nee. Maar als je anders op bent en een man aanrijden, ja, dan breek je je benen. Nou, dat niet dat, zo. Dat, dat maar je gaat altijd met, met je hoofd het eerste naar binnen. Ik kan me dat niet herinneren, maar ik, ik probeer het me niet te herinneren, maar het is wel zo. Dat, ja. dat als je eenmaal erin ligt en je moet aangesloten worden op bepaalde apparatuur... dat die apparatuur vrij ver in de ambulance allemaal staat. Ja, ja dat is wel. Dus Ik dat je het. nooit in de ambulance leef. Oh, je... Hoe weet je dan dat je met je hoofd eerst naar binnen wordt gebracht... Ja, nou ja, goed. Ik kijk ook wel veel televisie en dan kijk je naar en zie je mensen in ambulance. En dan valt jou op dat die mensen allemaal eerst met ja. het hoofd naar binnen gaan. En dan denk je, als je een aanrijding krijgt, ja. Oké. Okay. je, net? Nou ja, ik, in mijn herinnering, dan word je aangesloten op bijvoorbeeld een hartslagmeter en dergelijke. En die bevinden zich allemaal vlak bij de bestuurders. Oké. Okay. Zodat je waarschijnlijk ook bij het instappen niet langs al die apparatuur hoeft. Nee, goed. Maar dat Ik dat kan. denk dat dat ik het dat is. dat mensen dan bang worden als ze dan al die apparatuur zien, als ze met het hoofd uh, naar binnen kunnen kijken. En als je, als je met je hoofd het eerst naar binnen gaat, ja, dan, dan zie je niet wat er in die ambulance zich afspeelt. Jawel, dat zie je wel. Ja. Ja. ja, ik weet het niet. Ik vroeg het me normaal af. Ik denk van, ik vind het een beetje raar. Want als je, als je overleden bent en je gaat, uh, je gaat uh, de lijkwagen in, dat die je laatste ambulance, dan ga je wel andersom. Dan ga je heel met nou, de ja, dit, is, dit is je ook opgevallen van films. Ja, nee, maar dat is echt. Zeg maar. <laughs> ja, dat is raar. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op heeft. In ieder geval hoop ja. ik dat er ambulance wakker zijn rond deze tijd. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, als ze wakker zijn, hebben ze het misschien wel iets beters te doen. Maar ja, 0800 1121. Ik ga het proberen, Jan. Okay, dank je. En, en, en nog even één ding over jouw uh, Samsung. Ja. ja. Volgens ja. mij moet, moet die gewoon een beetje warm worden, want het is nu een stuk beter. Ja, maar ik sta, ik sta nou stil. Ja, maar zo gaandeweg het gesprek werd het, werd het, werd het contact steeds beter. Dus misschien moet je, gewoon, moet je er rekening mee houden... dat als je een belangrijk telefoontje hebt... dat je eventjes 20 minuten moet opwarmen. Ja, ja, ja. ja. Dat scheelt dan ook. Ik de volgende keer gewoon de telefoon van de zaak. Die het. <laughs> Nou, dan spreek ik je dan, hè? Oké. Okay. Doeg. Doei, doei, Hoi. 0800 1121 Tim. Hoi. Uh, Asweet, ik heb een uh, knip- en plakopdracht uh, voor jou. Oh. Die, die, oh. Dus om dat boek te begrijpen. Uh, Oké, okay, pak je boek. Ik, zeg pak, maar. Ja, maar ik mag het niet knippen in het boek, hè? Mm. Ja. Heb je een leeg blaadje? Een wat? Een leeg blaadje. Een leeg blaadje. Moet het per se leeg zijn? Ja. Ik zit hier al 3,5 en een half uur, hè? Ik heb ik er overal op geschreven en gedroedeld en getekend. maakt niet uit, op de achter achterkant ja. van het lege blaadje. Ja. Nee, op de voorkant van het lege blaadje, ja. maakt niet uit. Ja. Doet er niet toe. Ja. Maar dus, oké, okay, goed. Je hebt een leeg blaadje, een pen en een, en een boek. Ja. Oké. Okay. Uh, je schrijft op, in het midden gewoon van dat lege blaadje. Ja. Wie dit leest is gek. Ja. Wie dit leest is gek. Ja. Oké? Okay? Ja. Pak je dat boek? Ja. En dan vouw je dat precies, dus wie dit leest is gek, op de achterkant van het boek. Want dan vouw je het leggen, blijf je daar omheen. Nou, dan snap, je, dan snap je gewoon wat het is. Het is gewoon volkomen relatief. Want als je dat boek namelijk omdraait, dan zie je de letters weer in omgekeerd. Nee. Ja, moet wel. Hè? Ja, dan moet ik hem anders omvouwen. Maar dat doe ik dus niet. Ik vouw hem dus. Zo dat je wie dit leest is gek ook kunt lezen als het nee, boek op je tafel dus ligt. Ik zeg tegen jou, ja. je schrijft in het midden van het blaadje wie ja. dit leest is gek. Ja. En dan vouw je het om het boek heen. Ja. Dan, dan, en dan de rug van het boek, ga nee. je naar je toe, dan zie jij wie dit leest is gek. Nee. En als je dat blaadje weghaalt, dan is het omgekeerd. Nee. Ja, als ik het blaadje om andersom doe, maar dat doe ik dus niet. Maar je kunt het blaadje. Kijk. Ik schrijf in het midden van het blaadje schrijf ik wie dit lezen is gek. of de man met de zaag of wat dan ook de titel ja. van het boek. Okay, wat ja. Oké, Heb ik geschreven. Maar ja. jij denkt, jij zegt vouw dan het blaadje om het boek. Jij denkt dat ik het blaadje dan links omkeer en om het nee. boek heen vouw. Nee. Ja. Je het om de rug van het boek heen. Gewoon dus, zoals je het in de, de, de boekenkast gewoon, ja, tussen al die andere idiote boeken. Ik, dus, ik heb nou, geen idiote boeken, alleen maar hele mooie boeken. Maar, ja, nou, ik snap gaaf. er niks van. Het, het lost niks op, dit. Jawel, dat denk ik wel. Oh. Nou, nog een keertje proberen. Dus één keer nog. Dus... Je schrijft gewoon op het midden van het blaadje: wie we het lezen. Schrijft. Ja, maar heb ik het blaadje nu met de korte kant boven of met de lange kant boven? Nee, gewoon uh, over de rug van het boek. Gewoon dus als je het boek overvouwt. Hey, als het... ik het niet begrijp, ligt het altijd aan de zender en nooit aan de ontvanger. Nou, oké, okay, goed. Ja. Nou, nog één keer. Ja. Je hebt een. Er ligt een boek. Ja, De, ja er ligt ik ben, ben links, dus maar goed, ik weet heel Maakt het, het niet duidelijker duidelijk. op, ja? Er ligt ja, een goed. boek. Aan een van jouw twee kanten ja. ligt een boek. Ja. En voor jouw neus ligt een leeg blaadje. Ja. In het midden van dat blaadje schrijf jij: wie dit leest is gek. Ja. Nog oh. één, één vraag. Ik weet, Tim, het is, het is moeilijk om gewoon antwoord te geven, maar. Het blaadje met de korte kant boven of de lange kant boven? Ik niet heb Geef nou uit gewoon het. antwoord! Dat is, dat is een onmogelijke vraag. <lacht> dat, het is waar jij schrijft wie dit leest is gek. Dus, en op die manier vaar jij het. Dus of je het <lacht> op de lange kant of de korte kant vouwt. Als je het maar om de rug van het boek heen vouwt. Het maakt niet uit welke welk het is. Doe het niet zo. Ah, maar jij bedoelt dat ik... Maar waarom moet... Ik snap er niks van. Ik begrijp het niet, Tim. Het ligt ongetwijfeld aan mij. Net, nou, net zei ik nog niet. wat dan. Maar ik begrijp nou, echt niet wat je nou wil. Nou, wat ik bedoel te zeggen is in feite... Ja. Van dus, als jij dus de rug... Want het gaat toch... Uh, je wilt toch zeggen: van oké, okay, in jouw boekenkast staan vijf uh, Nederlandse boeken en vijf Duitse boeken. En de ene uh, helft van de boeken die jou, moet je je hoofd op je linkerschouder leggen. Ja. En bij de andere moet je je helft op de rechterschouder leggen. Ja. Ja. Dus, maar dat. dat, ja, dat, dat maakt niet uit gewoon. Het is helemaal niet... Uh... Nee, jij bedoelt als je het boek ondersteboven zet... dan moet je je hoofd op je linkerschouder leggen. Nee, maar dat, dat probeer ik uit te leggen. Maar kan Oké, okay, goed. Neem maar een vierkant blaadje, want dan kunnen we niet zeggen van oké, okay, lees <laughs> of recht. Nee, oké. Okay, maar er staat op dit blaadje in het midden wie dit leest is gek. Okay, maar hoe wil dat, je nou dat, dat ik dit dat, blaadje dat om... je op de achterkant van de rug van een boek. Dus je zet dat boek gewoon op jouw tafel, gewoon ja. op zijn kant, of weet ik veel wat je ermee doet. Op zijn kant. Op de, de rug van het boek ja. Zeg je wie dit leest is gek. Ja. Oké. Okay. Dan, dan, dan snap je wat die... Want het was een grappige... Er was er eerder in de uitzending... Was een, die was het luid. Tim, nee, Tim uh, ik hou ermee op. Ik begrijp er niks van. Het wordt voor de mensen die het wel begrijpen heel vermoeiend nu. Dus ik bedank je hartelijk. Maar het heeft geen zin. Het ligt aan mij. Nee, maar kijk... Dit, dit boek ik heb nu veertien keer een blaadje om een boek heen zitten vouwen. Het wordt er niet duidelijker van. Wel... Want als je, je weggaat, dan, dan zie je precies het omgekeerde. Nee. Nou, dankjewel, Tim. Tim. Ik denk dat we er een special van moeten maken, een keer. Gaat Jan, goeiedag. Ja, goeiedag. Hallo. Ik ben weer eens in de telefoon geklommen. Ook over die eigenaardige gewoonte in de drukkerijwereld. Ja. Ik denk dat ik daar als opmerking een tussenschakel kan aanreiken. Oh, dat is fijn. Wat relevant is. Ja. Volgens mij heeft het ook iets te maken met de ontwikkeling van de boekdrukkunst. Ja. Die heeft, dat is toch ontwikkeld door Johan Koetenberg in Mainz in de 16e eeuw. Ja. En dan is er een link met dat Hebreeuws en Arabisch, waarbij je dus van rechts naar links leest. En dat dus die eerste uh, drukken van uh, toemaal, met die uh, toenmalige houtdruk... dat die nog op die uh, ja, voorgeschiedenis uh, op die manier zijn gedrukt... Dat is het enige wat ik eigenlijk wil, wil zeggen... Mm -hmm. Dat is, uh, want wij hebben ook in Nederland nog zo'n zo 19e-eeuws fabeltje dat de boekdrukkunst zou zijn uitgevonden door Laurens Jansson Koster in Haarlem. Ja, dat willen we graag. Ja, maar dat is een flauwekul, 19e-eeuwse nationalistisch fabeltje, dus daar klopt niks van. <laughs> ja, er maar toch. Het gaat wel een st groot standbeeld in Haarlem, maar dat, dat slaat nergens op. <laughs> maar Gutenberg, dat is reëel <coughs> en dat is in de 16e eeuw geweest. En uh, ja, daar is ook een museum aan uh, verbonden. Aan die. En ik denk dat het die schakel met de Duitse boekdrukkunst, dat dat iets zegt over de, hoe die Duitse uh, uh, boeken uh, met, van, van rechts naar links, wat wij dan noemen ondersteboven, achterstevoren, of uh, binnenstebuiten, of hoe heet dat allemaal. Ja. Maar dat dat een beetje de, een tussenopmerking is. Dat is ja, misschien... Ik... Ja, het heeft misschien met het praktische van het drukken ook wel ja, te maken. dat die Koetenberg ja. toch nog met zijn oude handschriften volgens die Hebreeuws-Arabische methode aan het werk is geweest. Nou, dat... dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik heb ook nog wat anders over die plutocratie... maar er is al voldoende over gezegd. Oh. Dus ik wil het hierbij laten. Nou, dankjewel. Ik vind het heel verhelderend. Oké. Okay. Succes met het programma. Bedankt. Dag. Ik heb nog een cryptogram. En nog 21 minuten te gaan. Dus ik gooi hem er gewoon in. Hopen dat iemand hem nog kan oplossen. Uh, zou deze Chinees ook weer meedoen in de Tour de France, is de opgave. Zou deze Chinees ook weer meedoen in de Tour de France? De oplossing moet bestaan uit zes letters. En als je hem snapt, bel dan even naar 0800 1121. Meneer Lamijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, die blauwe kentekens, dat heeft met de taxiwet te maken. Die vallen onder de taxiwet. Oh. En, en ik, ik toch, ook... hè? Ja. Zegt u? En wat, wat, wat mogen ze dan? Wat taxis ook mogen en wat ik niet mag in de auto? Ja. Nou. Maar wat dan? Uh, over de bus heen rijden en dat soort dingen. Oh, oké. Okay. En ik had ook wat andere op de ambulance met die, met die nummers. Dat heeft met de regio inderdaad te maken. En meer informatie is wel te vinden op internet via P2000-pagina's. Oké. Okay. Ah. En weet je toevallig ook waarom mensen altijd met hun hoofd eerst de ambulance ingeschoven worden? Nee, dat heeft te maken met wat u zei, in de, uh, met de apparatuur en daar, denk ik. Daar Echt ik waar? Heb ik zelf verzonnen, hoor. Nou, daar ga ik wel vanuit. Klinkt logisch, hè? Dat is, dat, is, dat, is, dat is wel het meest logische. Oké. Okay. En, en, en aan de aan de, aan de voorkant kan nou, er nog een voor verpleegkundigen waar die op kan zitten. Aan de rechterkant, voorin. Ja, maar dat is ook weer een kip en een ijver. Oh nee, want het moet natuurlijk wel een beetje naar de achterkant zitten. Want anders is het heel onhandig met het naar binnen gaan ook weer. En nee, nee, maar als je naar als je binnen gaat, met ja. je hoofd, dan ja. kom je aan de voorkant. Zit een, zit een, ook nog, aan de zijkant zit ook nog een deur namelijk. En dan kunnen ze makkelijker instappen. Ja. En, daar ook, en daar zit ook een stoel. Ja. En daar zit, en daar zit ook alle apparatuur inderdaad. Ja, en, dan precies. Kan, en dan kan de um, verpleegkundige ook makkelijker overleggen met de Oh ja. In geval van nood. Eigenlijk is het allemaal zo logisch uh, uit, uh, uitlegbaar. Eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, bedankt. Is goed. Goeiedag. Dag. Dag. Ik uh, zoek alleen nog een antwoord op de vraag over de trekvogels. Of er ook trekvogels zijn die uit bijvoorbeeld uh, Australië of, uh, of Afrika komen richting Europa om daar te overzomeren. Ik vind het een leuke vraag, maar uh, ja, of iemand dat weet. 0800 1121. Leo. Goedemorgen. Ik had uh, ook een antwoord op die vraag betreffende de blauwe kentekenplaten. Nou, en dat is het taxiverhaal, of niet? Ja, dat klopt helemaal, want dat valt, uh, die auto's vallen onder de taxiewetgeving en daarbij ook het salaris van de chauffeurs die, eronder, die erop rijden. Wat? De chauffeurs die krijgen dus ook via de taxi-CEO uitbetaald. Echt waar? Echt waar? Dus het ik, is... In het weekend rij ik namelijk met zo'n mooie auto. Oh, met een ambulance? Jawel, met de dokter. En, en, dan, en dan ben je dat dus... Dat gewoon uh, onder de taxiceo en dan krijg je wat minder betaald dan een uh, ambulancechauffeur. Echt waar? En het heeft ook te maken dat je dan uh, als bedrijf hoef je geen wegenbelasting te betalen en geen ppm uh, te betalen over die auto's. Dus daar zijn het grote dure auto's, maar die zijn verhoudingsgewijs veel verkoper. Oh. En, en daar en... heeft het mee te maken... En dan mag je over busbanen en soms mag je eenrichtingsverkeer richtingsverkeer en zo mag je nemen met die auto. Ja, maar dat geldt niet omdat dat blauwe platen zijn, maar dat geldt omdat je gele, gele auto bent met blauwe zwaailampen. Omdat oh. er ambulance op staat. Ook nog eens een keer. Dus de taxi mag ook niet altijd over de busbanen of tegen eenrichtingsverkeer richtingsverkeer in. En wij mogen dat alleen omdat we ambulances zijn. Oké. Okay. Nou. En dat is de reden dat ze blauwe kentekenplaten hebben. En weet, weet jij of het klopt, het verhaal van met het hoofd eerst, omdat dat... Uh... Ja, dat heeft ook ermee te maken. Als je met je voeten eerst naar binnen gaat, dan word je lekker misselijk als je aan het rijden bent. Wat zeg je? Dan word je misselijk? Dan word je lekker misselijk. Oh. Door, de draaiing, de, door het rijden van de auto, dan ga je heel raar liggen, rare beweging krijgen dan met je hoofd. Oh. En als je dan met je hoofd eerst gaat, dan word je veel minder misselijk. Kijk. Nou, ik, ik... En had ik ook nog. Uh, je, je had ook nog een vraag over die nummers op de ambulances. Ja. Uh, nou, het eerste of het eerste twee nummers, dat is de regio ja. waar de ambulance thuis hoort. Dus bijvoorbeeld hier in uh, Rotterdam-Rijnmond is dat 17 en Zuid-Holland-Zuid, Dordrecht en de omgeving is 17. En de laatste drie nummers, dat is uh, het roepnummer. Maar ook daar zit nog verschil in, want de ambulances hebben als eerste van die drie is een 1... Dat is een gewone ambulance. Als ik bijvoorbeeld een huisartsenauto heb, dan is het eerste van die drie laatste nummers een 7. Heb je het mobiel medisch team, dan is dat weer een 8. Of een 9 bedoel ik, sorry. Oké, okay, en dan hoor jij dus, uh, wil de 714 zich melden in de hoofdstraat? Ja, bijvoorbeeld. Oké. Oh, oké. Okay. Nou. Als je dan bijvoorbeeld uh, 340 Heb je hebt tegenwoordig ook van die kleine auto's, is de rapid responders... De nummers beginnen allemaal weer met een 3. En zo heb elk, uh, kan je aan het nummer zien wat voor type ambulance dat het al is. Handig. Ja, ook wij moeten uh, groeien met de riemen die we hebben. En zo kan je het ook uh, met de nummers, dat zijn onze onderscheidingstekens. En daardoor kan je dat weer uh, allemaal herleiden en kan je dat sneller zien. Nou, de vraag is volledig beantwoord. Mag ik je hartelijk danken? Natuurlijk mag dat graag gedaan. Oké. Een kleine uitzending en wat rust straks. Hetzelfde. Oké. Okay, doeg. doeg. Henk Mauwers. Henk Mauwers, ja. Ik wist nog weer een antwoord over de trekvogels. Oh, mooi. De trekvogels die, uh, gaan, die blijven namelijk op het eigen halfrond. Oh. Dus die gaan niet helemaal naar het zuidelijke uh, deel van onze aarde. Maar die trekken van uh, bijvoorbeeld vanuit uh, Nederland of vanuit Scandinavië... naar het noordelijk deel van de Sahara. Dus ten noorden van de Evenaar blijven ze. Oh? Zoals bijvoorbeeld de zwarte zwaan, zoals je die wel in Nederland ziet, die hier kunstmatig gebracht is. Die komt uit Australië en die heeft ook al een heel ander broedritme. Die broedt hier in Nederland uh, alsof hij nog steeds in Australië zit. Dus die broedt voor ons in onze winter, maar als hij in Australië zit, broedt hij in de zomer. En, en hoe gaat dat dan? Ik bedoel, uh, heeft hij dan een beetje succes met dat broeden? Nee, over het algemeen minder succes. Dus oh. die, die zwarte zwaan die, die hoort gewoon thuis op het uh, zuidelijk halfrond. Maar ik zie nooit een zwarte zwaan. De straf... Waar zitten zwarte zwanen dan, behalve in het liedje? Nou, de zwarte zwanen die zijn in die kunstmatig aan toegebracht... omdat ze zo mooi zijn. Omdat ze voor de mooiigheid... Uh, zijn ze gewoon uit Australië naartoe geïmporteerd. Maar hebben we dan we, de, gewoon zwarte zwanen in sommige vijvers? Ja, ja, ja. Oh. En dit is vooral bij, uh, bij landgoederen... Oh ja. En bij, bij uh, ja, van, van uh, zeg maar, honderd jaar geleden, toen je de rijke Adel had en dergelijke, toen hadden ze op die landgoederen, nou, daar brachten ze ook allerlei vreemde vogels naartoe en uh, ook de zwarte zwaan. En daar, uh, bijvoorbeeld hier in, uh, in uh, Mattenburg, in, uh, in Bergen-Op-Zoom, zo'n zo landgoed van de Brabants landschappen, daar hebben ze ook een zwarte zwaan en daar zijn ze heel, uh, ja, een beetje, een beetje... Uh... Zij dus is erg opgesteld, we vinden ze heel bijzonder, maar eigenlijk hoort hij gewoon op, in Australië thuis. Maar, maar dus over de trekvogels, ja. daar hoef je niet van te verwachten dat we iets van het zuidenkalfrond krijgen, want ze blijven op een eigen halfrond. Ze gaan dus gewoon van, vanuit Europa naar het noordelijk deel van Afrika, ten noorden van de Evenaar. En dat is dus de hele Sahara. Hoe oud wordt een zwaan? Oei, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er tussen vogels enorme verschillen zijn in leeftijd. Ja. Een merel bijvoorbeeld, die wordt maar 6 uh, jaar ongeveer, ah. en een roofvogel die wordt 80 jaar. Echt? En een, uh, een papegaai die kan ook 80 of 100 ja. jaar worden. Ja. Dat is vaak het probleem, want die overleven als ze dus stam zijn, dan overleven ze vaak hun baasje. Ja. Ja, maar het, met vogels weet ik niet precies, maar het is soms heel verschillende in Het algemeen, die worden veel ouder dan, uh, dan uh, gewone zangvogels. En ik hoor bij jou op de achtergrond, hoorde ik net een vogel, maar nu hoor ik... Uh... Nee, dat was een tractor. En ja, dus uh, de vogels waren hier al om half vijf al begonnen. Ja, het is ook gewoon ja. zomer, Prachtig. Heerlijk. En, ja. en uh, nee, ik ben bij gewoon. Ik, ik kan hem weer wegstrepen. Ja. Hartelijk dank daarvoor. Ja. En uh, een hele fijne avond nog. En een goede thuisreis. <laughs> ja, ik zeg gewoon goeiemorgen hoor, want anders, mensen denken het is al licht. Of ga ja, je nog slapen, Henk? Ja, eigenlijk. Ja, je hebt gelijk. Ja, goeiemorgen. Dag. Dag. Andere Henk. Goedemorgen, Astrid. Goeiemorgen. Ik protesteer even tegen een antwoord. Dat uh, van, uh, op de vraag van Timo, waar ja. uh, plutocratie vandaan komt. Ja. Dat komt niet van het woord plutos. Oh. Wat rijkdom betekent. Oh. Het woord Plutos, wat rijkdom betekent... komt uit de Griekse mythologie. Van een Griekse godheid. En die heette Pluto. En die was, dat was de beschermheer van de rijken. Oh. En van de onderwereld. Oh. En de aanhangers daarvan noem je Plutokraten. De aanhangers oh. van, de, van de onderwereld of van de rijken? Allebei. Oh, echt? Ja, die zijn vaak verweven, dat weet je toch wel. Oh. is een beetje... Ja, Anders ik... zou het ook zie graas, heten en het heet Plutok. Nou, dat is niet helemaal waar, Henk. Soms wordt er heus wel een beetje wat verbasterd. Nee, daar komt het vandaan. Oké. Okay. komt uit de Griekse mythologie. Ja. En nou nog even op die boekdrukkunsten. Ja, het is een fabeltje dat dat alleen maar in Duitsland op dat moment uitgevonden zou zijn. De, boek, oh. de, de boekdrukkunst is op diverse plaatsen in de wereld oh, uitgevonden. Oh ja, dat was de discussie. Yeah. En uh, die Chinezen die kennen het al veel langer dan wij. En bovendien, Nederland uh, produceerde al hele wetenschappelijke werken toen Duitsland nog helemaal niet bestond. Dat is pas ontstaan in 1871... Blijft het. Ik zou het heel vervelend vinden als nou deze vraag niet verduidelijk wordt in deze die Van die ruggen? Ja. Die, ruggen? ja. Dat is hem. Die, die vraag is al lang beantwoord door een dame die zei het is standaardisatie. Nee, maar Henk. Ja? Dit kan, je kunt toch niet zeggen dat, dat, dat als je iets standaardiseert, ja. wat heel onlogisch is... Ja. dan kun je toch niet zeggen, ja het is nou helemaal standaardisatie. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben in uh, Europa we hebben we er twintig jaar over gedaan in het Europese, Europese parlement... voordat wij een universele stekker hadden. Vermogens van auto's werden in Duitsland uitgedrukt met DIN-PK in Amerika... met SAE-PK en uh, in Engeland, als ik het goed in Groot-Brittannië... met Breakhouse Power. Dat zijn allemaal standaardisaties. En dat ja. is ook onlogisch. Nee, maar niet zo onlogisch als dit... Vind jij het zo onlogisch? Je hebt een boek liggen. Ja. En de titel op de zijkant staat ondersteboven. Ja. Dan zeg je toch jongens we gaan het standaardiseren maar dan doen we wel gewoon die titel. Dat je hem kunt lezen. Ja. Nou jij, jij voelt dat als onlogisch. Ja. Maar dat standardiseren is op zich helemaal niet onlogisch. En ik denk, ik denk zelf, maar dat is een theorie van mij... en dat is dus eigenlijk ook geen antwoord. Daar hebben de laatste luisteraars ook niet veel aan. Ik denk dat het oorspronkelijk boekbinden... dat gebeurde oorspronkelijk met de hand. Ja. Nou, en ik denk dat die daters. Uh, uh, de techniek die toen toegepast werd... toen het machinaal werd, aangehouden hebben. En dat wij hier in Nederland en in alle anglo-saxische landen... ...toen Gewoon de titels op die rug hebben gezet zoals we dat nu doen. Ik loop nu naar de boekenkast bijvoorbeeld. Ja, ja. En er staat een boek in het Duits Hollandische Meleraai des 17e En toen dacht ik, ah, dat staat op, er eh, op de Nederlandse wijze op. Hoe kan dat? En toen haalde ik het eruit en toen bleek het in Italië gedrukt te zijn. Maar wat is het, de Nederlandse wat in de 17e eeuw? Ik zal te vertalen. Nederlandse schilderskunst oh. in de 17e ja, ja, ja. eeuw. Oh ja. Dat en is En waar, vertaling. Waarom ja, heb je dat in Duits, Duits dan? Het staat er in het Duits op, maar het staat op de rug van een boek... zoals wij dat in Nederland doen. En waarom maar, heb je dat in Duits, Henk? Ja, het is, is malerij, dus en allemaal plaatjes, toch? Het is, een Duits, het is een boek wat in Duitsland besteld is, en dat hebben ze in Italië laten drukken. En die Italianen hebben het op hun manier gedrukt. En dat is dus met die rug op de Nederlandse wijze gedaan. Of wij doen het op de Italiaanse wijze. En het staat nu in de Nederlandse woonkamer? Het staat nu bij mij in de woonkamer. Maar ik denk dus dat, dat, denk ik niet, dat weet ik gewoon zeker, dat het gewoon zo'n gestandaardiseerd is. Toen het overging van de, van de handbinders naar de industriële manier. Maar... En dat jij zegt het is onlogisch, ja, dat is het ook. Maar het is ook onlogisch dat je twintig verschillende stekkers hebt in, in, in Europa, of liever gezegd, had. Maar. Je hebt, ook, je hebt ook landen, daar hebben ze 110 volt in plaats van 230 volt zoals wij. Dat is allemaal heel onlogisch, want die apparaten moeten daar allemaal op gebouwd worden. Nee, maar dat is, het is toch anders, er is toch verschil. Weet jij het antwoord dan? Nee. Maar je bent er heel koppig in. <laughs> Nee, omdat ik vind dat als je, als je standaardiseert... dat er gewoon miljoenen boeken ondersteboven op de, op de kaft hebben, de titel hebben staan. Dat vind ik raar. En ik vind als in Duitsland iets gestandardiseerd wordt... en je zegt, ja, zo is het nou helemaal gestandardiseerd. Terwijl het in Nederland ook gestandardiseerd is, maar andersom. Ja. Dat is toch raar? Nee. <laughs> dat vind ik helemaal niet raar. Omdat het helemaal niet belangrijk is of dat ding nou op zijn kop staat. Of dat het andersom staat. Dat stoort toch niemand zich aan? Het is toevallig dat die vraag in die uitzending kwam. Ja, maar, maar nu wel. Vraag, als, die, als die vraag niet in die uitzending gesteld was door een hele slimme uh, iemand... Ja, dan had, had niemand er opgevallen. Nou, jij was jou helemaal niet opgevallen. Nee, maar ik lees ook heel zelden Duitse boeken. Maar als in, mijn Duitse boek stapel, uh, als in mijn boekenkast een stapeltje Duitse boeken stond... met allemaal de, de titel ondersteboven op de kaft... dan was het me wel opgevallen. ja. Het is mij pas opgevallen toen die vraag werd gesteld dat ik een aantal boeken heb. sommige zijn in het Duitsland gedrukt en dan zie je het inderdaad andersom. Sommige ja. zijn in het Duits maar in Italië gedrukt en dat is dan weer andersom. En dat was mij nooit opgevallen en ik ga toch al een tijdje mee. Ja en ik vind het dan toch wel, het stemt mij dan wel weer vrolijk dat, dat jij Henk van de Veen toch nog iets hebt kunnen leren in dit programma. Jazeker, die vraag houdt mij ook bezig en ik ga daar de komende week ook eens achteraan. In een verdiepen? Ja, ik wil, er ook, ik wil daar een heel zeker antwoord op, maar ik denk nogmaals dat, dat de dame die zei dat heeft niks met de Deutsche Industrie norm te maken, maar dat de standaardisatie is dat, er, dat ze daar gelijk in heeft. Ja, het, maar dat het gestandardiseerd is, daar twijfel ik niet aan. Ja, maar goed, ik heb een paar andere voorbeelden genoemd. en. Uh, ik, over vermogens van auto's en buitenboordmotoren en, buitenboord en, en, en, en gaan nee, we een tijdje door. Ja, ik heb en, nog twee minuten, dus ik, ik probeer het nog één keer uit, uh, toe te lichten. Awkward. Kijk, het is niet het, niet, het is niet het feit dat het verschilt wat me verbaast. Dat is niet hetgene wat mij zo verbaast. Wat mij zo verbaast is dat als je dus een Duits boek op je tafel hebt liggen... Ja. dat de titel ondersteboven staat. Dat ja. het bij miljoenen boeken gewoon gebeurt. Ja, dat... dat vind ik raar. Dat ervaar jij zo onlogisch. Ja. Ja, ik ook. Oh, gelukkig. Nou, nee, dan zijn we daarin ieder geval. Ik was er niet achter gekomen als ik niet naar dit programma had geluisterd. Nee, maar ja, ik, ik, ik, nou, jij hebt wel Duitse boeken in de kast staan. Dus. Ja, Goed. maar ik had de, dat, het viel mij pas op toen die vraag werd gesteld. Toen had ik verhebd, het is waar. <laughs> ik wist het helemaal niet. Nou, nu hang ik op, Henk. Goed. Doeg. Dag. Frans. Ja. Goeienacht. Morgen. Goeie Goeien, hallo. Hi. Hoi. Hoi. ja, maar dat, dat boeken vooral, dat wordt traumatisch, hè? Ja, inderdaad, daar ga ik nog van wakker liggen. Maar je, nou zit, ja. uh, je zit echt thuis te gieren, hoor, als je sowieso hoort. Oh, gelukkig. Ja, dat is hartstikke leuk. En ook wat de meneer zegt, ja, hoe, hoe volhardend jij erin bent, hartstikke leuk. Ja, maar ik kan het, nou ja. ja. <laughs> ik dat laat het nu los. Het is bijna zes bijna uur. Weer. Ja, er zijn weer andere dingen in de wereld. Ja. Ja. Goed, wat kan ik ja, voor je dat, doen? Ja, van die, uh, die Chinees was natuurlijk hartstikke makkelijk. Oh ja, dat schijnt hè. Ja, zou deze Chinees ook weer meedoen in de Tour ja, de France, was ja, de ja, opgave. Ja ja. ja, ja. En de oplossing moet bestaan uit zes letters. Ja, ja dat is dan uh, meneer Doping natuurlijk. Hè. Ja, en voor de, voor de uh, mensen die het niet weten, wie is meneer Doping? <laughs> Dus die, die moet ook wel eens de fietsen naar steken. <laughs> Dit is wel, ik vind het wel een van de grappigste cryptos tot nu toe. Ja, is wel aardig gevonden. Ja. ja, nou, dan hebben we ja. er toch een hoogtepunt in het programma te pakken. <laughs> ja, dat wel. Frans, ah, dat ook wel. Frans, hoe heet je van je achternaam? Uh, van de Wier. Frans Van de Wier uit Zeeland, dorp Zeeland in Uden. Uit Zeeland. Je mag, je mag uh, deze hele vrijdag mag juichen door het dorp, omdat je de cryptogram hebt opgelost op de Nationale Radio 1. Dat ga ik zeker doen. En je krijgt uh, een cadeautje toegestuurd. Hartstikke fijn. Bedankt hè. Ja, jij ook hoor. Dag. Dag. gert Jan? Ja, dat uh, dan gaat het. Goed mooi. Als je naar thuis komt ja. uh, voor de 6 uur en mocht het zijn dat de boekenkast is omgevallen, ja. je hebt kinderen, ja. uh, je gaat, je kan er niet meer van slapen van al die boeken ja. en uh, je gaat nog eens een boek zoeken. Ja. Nou, al die boeken liggen op de grond, maar ja. de helft van de titels ligt beneden en de andere helft ligt onderop. Ja. Welke boeken kun je dan het beste nog lezen? De Duitse of de Nederlandse boeken? Ah, de, Duitse. de Duitse, want de Nederlandse kan ik gewoon aan de voorkant lezen. Precies, maar die kan je twee keer lezen, ook aan de zijkant. Ja. Maar één keer is genoeg. Ja. Dus twee keer, twee keer lezen heeft geen zin. Maar die Duitsers zijn slim. Dus de, de Duitse boeken die met de onderkant, met de titel naar beneden liggen, ja. Ja, die kun je de achterkant natuurlijk niet lezen, ja. maar aan de zijkant wel. Ja. Ziet voor je? Ja, dat is, het lijkt een beetje op het verhaal van die meneer met. De, ik wou met het niet de, zeggen, maar het nadert inderdaad het filosofische kletsverhaal nou van Bernhard. Ja. Stel je een omvallende boekenkast voor waarvan de ene helft van de titels naar beneden ligt en de andere helft van de titels uh, op bovenop ligt. Dan is er een verschil dat de Duitse boeken eerder gelezen kunnen worden als je er door, tussendoor wandelt dan de Nederlandse boeken. Ik ga vandaag een boekhandel zoeken met een Duitse, Duitse tak. En daar gooit, gooi ik alles om. Je go, precies, dat moet je doen. En dan ga ik ook. eens even kijken... En je kunt het ook in je gedachten doen. Stel je voor een omlaag van de boeken Stel je hele ja. prachtige stelling die omdomd is. Ja. En al die boeken liggen op de grond. Maar ja. je weet, statistisch ligt de, de ene helft ja. van de titels beneden en de andere boven. Maar de Duitse boeken, die kan je dus... Nederlands boeken kan je dus twee keer lezen. Maar ja. één keer is genoeg. Dat is niet, niet zo slim. Maar de Duitse boeken, waarvan de titel onderop ligt... kan je toch nog aan de zijkant lezen. En dat is een beetje dus een ruimtelijke voorstelling. Ja. Probeer dat eens. Nee, dat zo, ik zal dat gaan proberen vandaag... En ik ja. uh, met respect voor de Duitsers die dat allemaal hebben bedacht... voordat ze het gingen standaardiseren. Ja, dat is Duitse groenligheid. Groenligheid. Het is groenliggeheid. gewoon altijd, heeft niks met standaardiseren te maken. Het is gewoon slim aan het Het woord groenligheid komt van, ook van al die boeken die ze daar op de grond hebben liggen. Nou, daar, ja, ja. En, en ik denk dus gewoon, die Duitse wetenschappers, daar waren veel boeken... Die, die donderden er wel eens een keer in het om natuurlijk. Ja, niks over het bureau en ja. niks erover naar heen bouwen. En gewoon nee. ertussen door, er slenteren er tussen al die boeken. En toch dat ene wat nou. we kunnen vinden, ja... dat Snelste manier. Ik zou bijna denken, Gertjan, dat je een Duitse wetenschapper bent. Nou. Ik denk <laughs> Fijne vrijdag, hè? Dank je wel. Dag. Boah. Dit was nacht, zuster. Tot volgende week. Dag.